Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Alkmaar is de 89-jarige componist Simeon ten Holt overleden. Hij is vooral bekend van het Canto Ostinato, dat hij in 1976 afronde... en dat uitgroeide tot een van de bekendste werken... uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. Een reddingshelikopter heeft vanavond het lichaam geborgen... van een van de twee mannen die vanmiddag bij Windkracht 9... op de Noordzee overboord sloegen... De reddingswerkers hebben vanuit de helikopter vermoedelijk ook de andere man gezien, maar konden hem nog niet uit zee halen. Het lijkt erop dat ook hij is overleden. Na de melding om een uur of vier vanmiddag van het Britse koopvaardijschip waarop de mannen werkten, is ten noorden van Terschelling uren naar de mannen gezocht. De Egyptische president Morsi spreekt morgen met leden van de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Egypte. De rechterlijke macht is woedend over het decreet waarmee de president zijn eigen macht uitbreidt. Hij maakt, het maakt het rechters onder meer onmogelijk Morsi's besluiten aan te vechten. In Cairo waren vanmorgen opnieuw protesten tegen het decreet. De demonstraties liepen uit op botsingen met de oproerpolitie. In de Spaanse regio Catalonië stevent de regerende liberale partij Ciu af op een verlies aan zetels bij de parlementsverkiezingen. De nationalisten krijgen volgens de prognoses in de verste verte geen absolute meerderheid. Die is nodig om een referendum te houden over de afscheiding van Spanje, zoals de partij wil. De partij van regeringsleider MAS blijft wel de grootste partij. En in een Russische gevangenis zijn acht politieagenten gewond geraakt bij een oproer. Zo'n 250 gedetineerden eisten de vrijlating van medegevangenen die in een strafcel zitten. De gevangenen klommen op het dak met spandoeken met de tekst Mensen help. Een mensenrechtenactivist zegt dat de gevangenen geregeld door bewakers worden mishandeld. Het weer. Vanavond nog een enkele bui. Geleidelijk neemt de wind overal af. Morgen periode met regen en het wordt er graad of tien.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Langs de lijn waarin we terugblikken op de afgelopen Sportzondag. De dag waarop de verschillen in de, de verschillende top van de Eredivisie kleiner werden. Koploper PSV en nummer 2 Twente verspeelde punten. Dik advocaat wil maar één conclusie trekken. Dat de prijzen op het laatste pas verdeeld worden... en niet na 14 wedstrijden. Maar dat heb ik al na één wedstrijd gezegd. Zometeen bespreek ik het geweld in de eredivisie met commentator Jeroen Elshoff. In Brazilië prolongeerde Sebastian Vettel zijn wereldtitel in de Formule 1. De Duitse was in de tumultueuze race al in de voorlaatste ronde... zeker van zijn titel. Sebastian Vettel is de 2012 Formula 1 wereldchampion... surely, because they are behind safety car there will be no further changes and Vettel will have it in Colombo boekten de Nederlandse schaatsers weer de nodige successen bij de wereldbekerwedstrijden Daar bij de drie kilometer stond Marije Joling voor het eerst op het podium. De derde plek van nu belooft veel voor de toekomst. Ja, als je derde kunt worden, dan moet het een keer kunnen om eerst te worden, toch? Ja, nee, dat dus moet je zeker geloven, anders moet je stoppen, denk ik. Verder praten we met golfer Joost Luit over zijn optreden in Dubai. Brengen we een bezoekje aan waterpoloster Yveske van Belkum in Rusland. En horen we van Arjan van der Horst hoe Chelsea vandaag heeft gepresteerd met Rafael Benitez en Baudelaar. Houden zender op de bank tegen Manchester City. Tot 11 uur is dit langs de lijn. De strijd om de landstitel is weer een stuk spannender geworden. Vitesse loopt in op de concurrentie. Koploper PSV werd in een rechtstreeks duel verslagen met 2-1. In Eindhoven nog wel. Het was een bijzondere wedstrijd, natuurlijk, voor Vitesse trainer Fred Rutte, die daar vorig jaar nog werkte. Ja, kijk, natuurlijk, iedereen uh, komt met die sentimenten allemaal. Maar ik ben, uh, ik ben professional en ik heb uh, volgens mij hier al, al een eerder een uh, gelijkspel weggehaald. En uh, als trainer zijnde en, en vandaag dan de volle winst. Dus... Kijk, ik kan ook zeggen, van uh, ik heb wel vaker hier gewonnen hè, de afgelopen jaren. Maar uh, dit is wel een hele mooie jaar, denk ik wel, ja. Ja, tuurlijk. Bedoel, de trainer is hier natuurlijk vorig jaar weggegaan uh, op een manier die... Uh... Ja, die kan. Bedoel, als je drie jaar geen kampioen wordt als, als trainer van PSV, dan kan dat gebeuren. Maar dan is het lekker voor hem en voor ons. En voor Jonathan natuurlijk uh, dat, we, dat we hier de punten pakken. Nu. Tuurlijk winnen wij en zijn we hartstikke blij met de drie punten. Uh, als PSV echt scherp is in, uh, in de scoringskansen, ja, dan, dan kan het wel eens heel erg moeilijk worden. Anderzijds is het ook wel weer zo, en dan kijk ik het van de positieve kant: is dat wij uh, na een tegenslag al vroeg in de wedstrijd heel ongelukkig een goal tegenkrijgen. En dat we ons, uh, er doorheen kunnen en willen vechten. Al dus Theo Jansen en Fred Rutte als laatste over de sentimenten rond deze wedstrijd. Jeroen Elshof, goedenavond. goedenavond. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, Jeroen. Um, die sentimenten, daar gaat het dan na afloop over. Maar hebben die ook echt een rol gespeeld in de wedstrijd, denk je? Ja, 100%. Ja, ja ik, ik ben er echt van overtuigd. Ik moet ook wel een beetje lachen als ik uh, Rutte nu zo hoor. Want hij probeert uh, het voor de camera een beetje op een nette manier uh, neer te leggen. Uh, Fred is ook altijd een beetje anders voor de camera dan erachter. Maar ja? ik weet zeker dat hij... Uh, ja, ja, het is eigenlijk soms zelfs een wereld van verschil. Maar ik weet zeker dat als hij echt zijn hart laat spreken... Als hij dat zou kunnen, maar dat doet hij meestal niet voor de camera... Dat hij eigenlijk gewoon zou zeggen, dit is één van de mooiste overwinning uit mijn hele carrière. Want we weten allemaal hoe die weg is gegaan. We zien hem nog, die auto instappen. Mm -hmm. uh, boos, gefrustreerd. En als je dan terugkomt, uh, vrij snel toch... en dan op deze manier wint... ja, dan, uh, dan uh, als oud voetballer ook nog... dan denk je toch van uh, maar zo. Maar dan laat hij zijn hart niet spreken dan? Is ja, dat het, is dan? Ook een beetje, het is ook een beetje... het is natuurlijk ook wel netjes dat hij het op die, op die manier speelt. Alleen... Uh, ja, maar het past je, je, je ook wel hoort... in het niet juichen tegen, waar, tegen een ploeg waar je ooit hebt gespeeld. Je, ja, dat, maar, dat maar als je vervelend weg bent gegaan, en dat is hij natuurlijk mm -hmm. uiteindelijk uh, daar, want uh, ze hebben hem gewoon op straat uh, gezet, waar wat voor viel te zeggen, want hij pakte geen, uh, geen titels, maar, maar hij, het heeft hem gewoon heel veel pijn gedaan. En als hij dan terugkomt en hij wint, nou, ik denk dat hij in de bus... Uh, hij heeft er eentje overgetrokken. Misschien wel twee ook. Ja, samen met Jonathan Rijs natuurlijk. Ja, um, Hoewel ja dat want het is een die, ander verhaal. Ja, nou ja, die, die, is, uh, die werd ook uitgefloten hè, de hele wedstrijd. Ik, ik hoorde hem na afloop zeggen van ja, dat heeft mij weinig gedaan. Want de supporters hier hebben alleen maar Marcel Brands gehoord uh, over mijn vertrek. Maar er zijn nog veel meer redenen die de mensen hier niet weten. Uh, wat ik wel opvallend vond, en, want je vroeg... hebben die sentimenten in het duel een rol gespeeld... was de vreugde rond Reis, eh, rond zijn goal... maar ook rond zijn assist... van de medespelers van, van Vitesse. Die gunden die jongen dat echt... Uh, hij is echt wel op de goede weg. Hij, hij is nog niet helemaal de man die het niveau had bij PSV. Maar hij komt toch al heel langzaam aardig in de buurt. Ja, die, die vreugde vond ik zo opvallend. Ze gunden het reis om daar succesvol te zijn. Ze gingen allemaal naar hem toe toen uh, Boni scoorde, die, die winnende. Mm -hmm. En ook na afloop zag je op het moment dat, uh, dat het eindsignaal klonk, de bank. Allemaal lachen naar Rutte en hem op zijn schouder slaan. En uh, ja, ja, ze weten dus wat het heeft gedaan. Uh, ja, dat deel is wel duidelijk. We ja, nou, ik, ik vind echt dat, uh, dat Vitesse er ook wel uitziet als een team, als een ploeg. Uh, als je Jansen hoort, als je uh, kijkt naar vreugde bij reis, ze knokken voor elkaar, ze vechten voor elkaar... Ja, maar dat vindt, is een prestatie van formaat, want het is natuurlijk een nou ja, met alle respect, bijeengeraapt zootje. Ja, nou, dat, is, dat is het zeker. En uh, ja, dat, dat, dat klinkt wat negatief. Maar ja, het is, nee, het, laten we het dan zeggen: het is in ieder geval een bijeengeraapt zootje wat heel veel kwaliteit heeft. En, maar het lijkt echt een eenheid. Ik denk toch ook dat Theo Jansen daar een hele belangrijke rol in uh, vervult. Want uh, ja, ik zag die crossbaas ook uh, op uh, reis bij die winnende goal. Dat is echt een geweldige bal. Die jongen is zo belangrijk. Het zou zomaar heel mooi kunnen uitpakken voor Vitesse dat hij daar nu ineens speelt. Ja? Ja, ik... Uh... Uh, schaai jij ze dus uh, tot het rijtje titelfavorieten. Ja, ja, 21 punten uit zeven uitwedstrijden. Dat is natuurlijk... Uh... Ongekend. Dat is natuurlijk geweldig. En dan, het gaat dus mis thuis. Tenminste, het ging mis thuis. Want daar hebben ze vier keer gelijk gespeeld. Uh, en één keer verloren die ene nederlaag tegen AZ. Wat, wat opvallend was. Want AZ mm -hmm. was uh, helemaal niet in, in een goede fase. Um, maar als ze nu ook thuis gaan winnen, dat hebben ze natuurlijk vorige week tegen NEC gedaan, en dit uit kunnen volhouden, dan kan je niet meer ontkennen dat Vitesse mee gaat doen om de titel. Nog even over Reis: trok je shirt uit. Ja. Daar word je toch gek van als trainer. Hoeveel was Nou, denk ik wel bij mezelf. Als hij je, als, als je dan een assist geeft en een, en een goal en ze winnen daardoor bij PSV, dan. Dan, dan doe je iets makkelijker je ogen dicht bij zo'n moment. Uh, ik zag Rutte nee uh, wijzen met zijn vinger. Niet doen, ja, niet wat, doen. Na hoge minuten was het. Hij, ja, moest toch, hij moest nog 70 minuten. Het, het, het is voor die, die <S tus> jongen. Um, en, en, en je mag er van alles van vinden. Hij heeft heel veel verkeerde dingen gedaan. Hij heeft heel veel fouten gemaakt. Het is natuurlijk een heel emotioneel jongen. Nou ja, hij heeft toch grotere fouten gemaakt dan alleen maar zijn shirt uitdoen. Er stond JK op. Ja. Dat was een verwijzing naar uh, uh, het, het dorp in Brazilië, geloof ik, waar zijn moeder woont. Die wedstrijd wordt daar live uitgezonden. Hij is daar geweest, heeft daar veel vrienden. Daar is het ook misgegaan, daar is hij weer weggehaald. Ja, ik... Ach. Ach. ach. Ja. ja. Goed. Je zou bijna weten dat PSV natuurlijk enorm veel kansen missen. Echt uh, niet te missen kansen, zou je bijna zeggen. Dik advocaat kon de nederlaag dus ook uh, maar moeilijk accepteren. Ik vond het onverdiend. Maar nogmaals, als je wint, dan uh, telt het helemaal niet. Het enige wat telt is winnen. Dus ik moet Fred uh, daarmee feliciteren. maar vond je het onverdiend? Vertel dan. Nou, als je zoveel kansen uh, creëert... Nee. dan... Dan heb je net te veel naar Fred geluisterd. Maar we hebben, ik denk, ik denk tien of elf kansen. En de een nog mooier dan de ander. Je weet ook dat de tegenstander op een gegeven moment... in de, in, in de counterattack ook een, een kans krijgt. Uh, dat komt omdat je zo uh, graag wil winnen bij een 1-1-stand. Ja, dan loop je wat risico. Ja, maar nogmaals die kansen die je krijgt, die moet je op dit niveau niet missen. Dus dat is het enige verwijt wat ik je goed kan geven. Dat, dat ze het goed gedaan hebben, onder druk gezet. Duels gewonnen, tweede bal gewonnen. Kansen gecreëerd. Ja, dan moet je ze inschieten. Nou... De laatste week gingen, gingen ze er allemaal in en vandaag niet. Geen mond aan nou hè? Zou je dus zeggen, want Dick Advocaat heeft wel gelijk, hè? Ja, hij heeft gelijk. PSV heeft er 49 gemaakt. Hij heeft de laatste weken uh, geloof ik, een doelpuntrecord gevestigd in, ja. in, in, een, in een korte periode enige waar ik wel een beetje aan terugdenk is uh, dat het de laatste seizoenen eigenlijk altijd in cruciale wedstrijden voor PSV uh, misging. dus. Dit op het moment, dus. moment dat het erop aankwam uh, lieten ze het toch vaak afweten. Maar dan speelden ze ook niet echt goed. Dat is wel een wezenlijk verschil met, met het duel van, uh, van nu tegen Vitesse. Dat er echt veel kansen werden gecreëerd en dat er pech bij kwam kijken. Maar ja, uh, omdat het zo krap op elkaar zit kan het aan het einde van de rit nou net wel het verschil zijn. Ja, dus, dus ja. Blijft leuk. Uh, ook al omdat, uh, nou goed, dat is voor Twente dan niet zo leuk... maar Twente profiteerde dus ook niet van die nederlaag... van de koploper. Uh, maar dat deed de ploeg van Steve McLaren dus niet. Pas in de slotfase van het duel met Peck Zwolle... werd een puntje gepakt. 2-2 werd het en verslaggever Bas Tiegeler... gooit er naar aflopen... Uh, maar is een verengelste Nederlandse uitdrukking in... tegen Steve McLaren. Het feels like Twente is wrestling with itself. For weeks now. It's a Dutch expression. I don't know if it makes any sense in English. Wrestling with yourself. Yeah, that's right. We're, we we are. We're not We're not flowing. We're not, you know, we've, we've got injuries, of course, and uh, it's upsetting our rhythm, and we've got quality players out. And um, But we've enough quality still in that squad to, to win games. And sometimes you have to win them, uh, not technically or tactically, sometimes you have to win them mentally. And that means by in, doing your job, and as you say, uh, while we're wrestling with our game, pick up points, pick up wins, and uh, you know, eventually it will turn around and we'll start flowing again. Ja, Twente worstelt met zichzelf, maar zal bovenkomen. Dat denkt tenminste uh, Steve McLaren, de coach van Twente. Geloof jij erin? geloven de spelers er nog in? Denk je? Ja, ik denk, ik denk dat de spelers er wel in geloven, maar ze hebben wel een probleem natuurlijk. Ik heb echt, ik heb uh, een deel van die wedstrijd nog, nog kunnen zien, omdat ik tijd thuis was uit Alkmaar waar ik zelf zat. Ik vind het echt ongelooflijk wat ik zag, want Twente wist dus de uitslag uh, van uh, PSV Vitesse. Uh, ze wisten dat ze in punten weer gelijk konden komen met de kop en dan op die manier een, een wedstrijd. Ja, je zou bijna zeggen qua mentaliteit ingaan of, uh, of qua instelling ik weet het niet, maar het, het, het zag er echt niet uit. Ik vond het echt helemaal niets. Um, en dan, uh, dan krijgen ze dus de deksel op de neus van een FC Zwolle dat gewoon redelijk laag geclasseerd staat... ondanks dat die ploeg wel aardig voetbal laat zien. Mm -hmm. maar, maar ze verliezen hem bijna. Hè? Want uh, Castaño scoort dan nog in... in, in nou, wat het is het, bijna de allerlaatste minuut die gelijk maken. En dan merk je het ook aan het publiek. Ja, normaal gesproken... zelfs met een gelijkmaker in de laatste minuut tegen Zwolle... dan, dan ontploft er nog wel iets. Of, of is er iets van opluchting? Ja, ik, minuut, zag, ik zag dat mensen gewoon bleven zitten. Gewoon dan maar een licht applausje. Er is een hele vibe rond Twente die op dit moment uh, vervelend is... Want ze ja, hebben de spelers toch ook wel. Nou wel, ja, dat uh, heeft te uh, maken. Kijk, wat. ik wil niet uh, weer gaan wijzen naar die Europa League. Uh, waarvan een heleboel mensen zeggen... ja, het is logisch dat je het laat schieten... maar op het moment dat je daar teleurstellend presteert... vinden je supporters dat toch ook vervelend. Want als het goed gaat met Twente in de Europa League... de laatste een paar seizoenen terug... Mm -hmm. dan is er wel een bepaalde mate van trots. en uh, Dan is er wel zoiets van... Uh, kijk, eens uh, we tellen in Europa ook een beetje mee. Nu vliegen ze uit Europa. Ze vliegen uit de beker thuis tegen Den Bosch. Nou, ze zijn heel kritisch in, uh, in Enschede. Als het goed gaat, staan ze... Uh, Staan ze er allemaal hoor, maar als het slecht gaat hoor je ook uh, snel gemoor. Ja, en dat, dat merk je nu gewoon. Het, is, het, het, het loopt voor gemeten wel wat, wat wel gezegd moet worden. Als Chadli straks terug is, als Ver terug is, die heeft nu 70 minuten meegedaan, die gaat echt straks weer 90 minuten spelen. Dat is natuurlijk wel echt. Een slok ombord. Uh, nou, dat, is natuurlijk, dat maakt ja. echt een verschil bij die ploeg. Want dat zijn twee spelers En toen die meededen. Uh, allebei. Toen was er natuurlijk niets aan de hand bij, bij Twente. Sterker nog, toen draaide het, het als een tieren. tieren, Maar het is in de breedte te, dus kennelijk ja. te dun. En, uh, en vandaag, uh, is McLaren wel de goede man? Ja. Ik, uh, ik, ik, ik, ik vind het een heel aardige, ik vind het een aardige man. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, de, de voetbalkennis en... Uh, hij praat tegen ons journalisten nogal aan clichés. Uh, ja, uh, ja, dan ja, vraag je je af, hoe doet je dat ja, met zijn spelers? Ik denk eerlijk gezegd uh, dat hij uh, het naar buiten toe allemaal... Uh, ...regelt en laat zien. En misschien tijdens de wedstrijd ook qua coaching wel langs de kant. Maar het voetbalintellect moet toch echt daar van de, van de assistenten van, uh, komen. En, uh, maar goed, als dit doorgaat met Twente... ...dan heeft hij daar wel een probleem. En ja. Munsterman ook, want die heeft hem mm -hmm. teruggehaald. Dus uh, ja. het is goed, interessant. Zom te komen bij die wedstrijd waar jij was. We gaan even het rijtje af, zeg maar, want ja. Ajax staat vierde. Uh, dat dat schilderde maar een haar... He, want uh, het ging niet goed tegen Rodi SC vanmiddag in Kerkraden, half 1. Uh, het moest ook bij Ajax in de slotfase gebeuren. Christian Eriksen en Lasse Schöner repareren de 1-0 achterstand tegen Roda dus. Opluchting was daar wel groot, bij trainer Frank de Boer. Ja, ik denk dat iedereen zeer opgelucht was. Uh, ik ook natuurlijk. Best, uh, ja, je verdiende deze overwinning zo erg. En dan is gerechtigheid natuurlijk... Is het mooi dat het op zijn pootjes terecht komt. Ja, gerechtigheid. Maar het had zomaar anders kunnen lopen natuurlijk bij Ajax. Bij Roda. Dat is weer die, dat half één syndroom werd alweer over overgesproken. Ja. Nou, nou was Ajax... Ajax heeft eigenlijk wel gedaan wat PSV naliet. En dat is uiteindelijk... Vraag niet hoe, want nee. die winnende goal die hobbelde erin. Maar ze, ze, ze maken er dus wel twee. En ze winnen die wedstrijd. Wat in deze fase... En zeker nadat je eigenlijk bent vernederd... Uh, midweeks door Dortmund. Is het heel belangrijk om een uitwedstrijd bij Roda. Uh, die laag staan, maar het is traditioneel een lastige uitwedstrijd. toch uh, voor Ajax. Om die, om die gewoon te winnen. En uh, ja, dat het niet goed was. Uh, dat, uh, dat geloof ik wel. Maar Ajax was wel gewoon beter. Uh, ik denk dat ze, dat ze gelijk hebben. Dat ze zeggen: Nou, het is nu even belangrijk dat we gewoon daar die drie punten pakken. en dan gaan we nu wel weer verder kijken. Kijk, als je kijkt naar de ranglijst. Hebben we hadden het vooraf. hadden we het er even over. We hebben die stand er even bijgepakt. gepakt ja. Uh, vorig seizoen, na 14 speelrondes, stond Ajax 10 punten achter de kop. Uh, dat was toen AZ. Nu is het verschil 6 punten na 14 speelrondes. Dat is niks eigenlijk, toch? Ik denk, uh, ook gezien hoe het de laatste seizoen is gelopen... dat er uh, bij Ajax niet snel paniek is. Ze dus zullen altijd verwijzen naar wat er de laatste seizoenen gebeurd is. Zolang het verschil niet super groot wordt, is er nog niets aan de hand. Wat je op de grasmat ziet, uh, daar zou je uh, over kunnen discussiëren, of er niets aan de hand is, want het is gewoon niet goed. Nee, maar dat zeiden we vorig jaar maar ook. Dat zeiden jaar ook en dat, uh... Maar uh, daar is wel vaker geconstateerd aan deze tafel op zondagavond dat er wel minder kwaliteit in het elftal zit. Ja. Ja, nou ja, ze hebben verdedigend, vooral uh, met Vertongen. En al de wereld is ook niet in geweldige vorm. Want die laten vandaag uh, ook nog een lopen... waardoor mm -hmm. het bijna 2-0 wo wordt voor Roda. Ja, ze hebben wat dat betreft wel ingeleverd. Vindt Paulsen ook nog niet uh, een geweldige aankoop. Hij is in de spits ook zoekende, want nu staat, staat Hoeser er weer in. Uh, en dan kiest hij weer voor, voor de jongen in de spits, weer naar het middenveld. Het, is, het geeft toch aan dat hij, uh, hij... Hij wisselt wel veel, maar dat geeft ook aan dat hij, dat hij het... Ja, het is nog ja. niet een formatie waar je iedere week van op aan kan. Top komt bij uh, elkaar. Moet je dan ook uh, Feyenoord daarbij rekenen? Dat speelde vandaag bij AZ. Won daar, ik weet niet of het was, het relatief gemakkelijk? Uh, in ieder geval verdiend. Een verdiende overwinning. Van ja. En een knappe overwinning. Want het is lastig voor Feyenoord altijd bij AZ. Volgens mij de afgelopen 2008 jaren. 2008 hadden ze voor het laatst gewonnen. Voor het seizoen ook nog verloren. Moet je dan Feyenoord er ook bij, te, bij, bij, bij betrekken? Ja, ik vind van wel. Uh, ze zijn zelf altijd een beetje rustig daarin. Weet je wel, top 5 is, is, is prima. Maar uh, stiekem ook met een, met een programma dat relatief gezien niet al te lastig is. Ze hebben uh, heel veel moeilijke ploegen al gehad. Uh, stiekem hopen ze daarbij uh, bij Feyenoord gewoon op een positie. Volgens mij bij de eerste drie rond de winstop. En omdat het zo dicht bij elkaar staat want Feyenoord staat dus ook maar zes punten achter op, op de koploper zou dat zomaar kunnen. Ze winnen bij AZ uit. Ze hebben veel talent. Vilena vandaag, absoluut uitblinken. De jongen is 17 jaar. Uh, en, en speelt echt een hele goede wedstrijd achterin. De Vrij, heel goed vandaag. Matthijsen, vandaag ook goed. Martus Indy, International. zijn uh, allemaal verdedigers van het zelf. elftal Jan Maat ook nog. Het staat. Ja, het staat. Dus uh, ik, ik vind dat je mag zeggen, ook met Pelle die in vorm is... en die nu ook nog scoort... ik vind dat Feyenoord gewoon boven, bovenin uh, mee moet doen. Ik, ik zou het ook niet gek vinden als ze dat zouden uitspreken. Uh, waarom niet? Ja omdat ze het nog niet durven. Als Vitesse het durft en als Vitesse het kan... dan moet Feyenoord het toch ook kunnen. Maar Feyenoord heeft het wel nodig, denk ik, van de jonge talenten. Ja, nou, het, is een, het, is een, het is een jong elftal. En er zit bij een aantal ploegen bijvoorbeeld... bij Vitesse zit er wat meer ervaring. Uh, maar ja, Ajax is ook jong. Je noemde hem. Tony Vilena, man van de wedstrijd. Laten we naar Vilena en trainer Ron... Koeman luisteren over die belangrijke wedstrijd voor hem. Vilena, Ja, voor de wedstrijd uh, heb je toch wel nog kleine spanning... Dat is uh, toch uh, wel een uh, grote wedstrijd. Maar ik denk als ik uh, op het veld sta dat er uh, niks aan de hand is. Dan vergeet ik uh, gewoon iedereen en uh, focus me alleen op het uh, veld. Ik vond hem de beste man, hij uh, was balvast, uh, duels won hij. Hij uh, heerst op het middenveld met, met Klaas hier en met Immers. Je praat gewoon uh, met iedereen. En, uh, veel, Jori Klaas hier helpt me veel, Ruben Schaak helpt me veel. Ja, iedereen helpt me wel gewoon. In het veld en buiten het veld. En, uh, met 17 jaar hè, praten we over. Hè, en, uh, soms wil hij nog te veel doen. Dat hij nog te veel weg uit zijn positie is. Maar, zeg maar dat, dat, dat zal te maken met zijn jeugdigheid hebben. Maar ja, als je met 17 jaar hier zo heerst op, op het middenveld. In je voetbal. En je maakt een call. Ja, dan uh, is meer dan je eigenlijk mag verwachten. Over Tony de Villena sprak Ronald Koeman. Ja, sorry. Ja, weer eentje. Weer een pareltje uit de jeugdopleiding. Hoewel deze al wel was aangekondigd. Want hij is al jaren goed. Aankondig is één. Maar ik bedoel, dit was zijn beste wedstrijd tot nu toe. En je moet ook niet gek zijn kijken als die jongen straks een aantal wedstrijden weer wat minder speelt. Want je kan niet constant Je hebt het vandaag gezien aan Maher trouwens. Af en toe iemand door de benen spelen is één. Maar goede wedstrijd is een tweede. Maher was vandaag niet goed. Um, Feyenoord heeft gewoon de beste jeugdopleiding van Nederland. En nu breekt er weer één door. Ze zijn druk bezig met de jongen um, te onderhandelen. Want zijn contract loopt het seizoen hierna af. En ze willen niet uh, dat ook hij straks de deur uitloopt. En hij zei mij na afloop, voor de camera overigens terug te zien op NOS.nl... dat die. De intentie heeft om gewoon lekker bij Feyenoord te blijven nog een hele tijd. En dat is voor Feyenoord heel belangrijk. En voor het Nederlandse voetbal denk ik ook. Uh, vorige keer hadden we het al over Jean-Paul Boetjes. Uh, de man van de wedstrijd voor Feyenoord. Althans tegen uh, Ajax. Die, die Boetjes die werd onderuit geschoffeld. Hè, door, door, door Marcellus. Uh, Rooie kaart of geen rode kaart? Nou, hij neemt het risico uh, zijn tegenstander een blessure uh, aan te brengen. En dat is uh, uh, als het op de regels aankomt de rood. Ja, vervelend is dat het... geen ja, ja. Vervelend is dat de ene de, de, de, de, Het is moeilijk om consequent heid te zien in de arbitrage. Want de ene scheidsrechter geeft hier gewoon geel voor. Maar bij Blom weet je, dit soort dingen moet je niet doen. Dan krijg je geheid rood. Oké. Feyenoord gaat meedoen, zeg jij. AZ daarentegen gaat dat gewoon slecht mee. Ja, ik ga het maar vragen. Haalt Gertjan van Beek de kist? Ja. Die gooien ze lang van ons leven niet uit bij AZ. vrouw en hem. Ja, Gerbrands en... En Verbeek, Gerbrands, de baas bijzet, dat is een twee-eenheid. Daar zit Stuart nog wel tussen, maar uh, degene die het daar bepalen... dat zijn Gerbrands en Verbeek. Het zou ook naïef zijn om uh, Verbeek nu uh, te ontslaan. Het zou echt uh, dom zijn, want er is zoveel weggegaan... met uh, Rasmus Elm, met mooi Zander. Die Zander. Die club loopt maar leeg de laatste jaren. En dan kan dit gewoon een keer gebeuren. Wat veel meer de vraag is, is wat er gebeurt er als Verbeek zelf... geen perspectief meer ziet in... Uh, in zijn selectie, want er, er moet aanvulling komen. Mm -hmm. Ze missen nu echt een, uh, zoals je het zou noemen, een patron, een, een, een, een echte leider. Ja, ik vraag me af of die op gaat staan. En die haal je ook niet echt, hè? Nou ja, je kan, hem, je, kan hem, je, je, je kan hem misschien halen, maar dan moet je goed zoeken. En ik weet ook niet wat de mogelijkheden zijn. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat AZ wel gaat kijken. Want ja. uh, met uh, dit elftal gaan ze uiteindelijk wel weer wedstrijden winnen. Dat zag je bij Vitesse. Er zit heel veel voetbal in als het er maar uitkomt. Maar het is nog erg wisselvallig op dit moment. Top vijf gezien en besproken. Uh, toch, wie heeft de beste papieren, Jeroen? Ja, ik, ik zet toch mijn geld op PSV. Uh, als die met de, de sterkste elf spelen. Ik heb ze bij Den Haag gezien. Ik heb ze daarvoor tegen Herenveen gezien. Ik, ik denk dat PSV de kampioenskandidaat is. Roelijshoff, dankjewel. AC.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 Rehab. Sebastian Vettel is voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden in de Formule 1. Het Duitser eindigde bij de Grand Prix van Brazilië als zesde. En dat was voldoende om zijn titel te prolongeren. De race op het circuit van Sao Paulo werd gewonnen door Jensen Button... voor Fernando Alonso, de enige overgebleven concurrent van Vettel. We gaan erover praten over de race en het seizoen met Ronald van Dam. Onze autosportverslaggever Ronald Vettel eindigde als zesde, Alonso als tweede. Dat doet vermoeden dat het een spannende race was. Nou maak er gerust een uh, krankzinnige reis van, want... Uh bij de stad al ging het meteen mis voor de Vettel. Hij begon de race als vierde, maar viel terug naar de zevende positie. En toen werd hij aangetikt door Bruno Senna en lag hij gewoon uh, na de eerste ronde op de allerlaatste plaats. Moest hij dus helemaal zichzelf naar voren zien te vechten. Had later in de race ook nog een, uh, ja, een vergissing. Of het team maakte een foutje door hem op de verkeerde banden. Onder de natte omstandigheden op pad te sturen moest hij nog een keer extra binnenkomen. Dus uh, het was zeker geen uh, walk in the park, zoals ze dat zeggen, voor de nee. Sebastian Vettel. En er waren momenten in de race dat uh, Alonso virtueel kampioen was en uh, Vettel dus niet. Maar uiteindelijk uh, was het toch eind goed al goed voor Sebastian Vettel. Maar er gebeurde werkelijk van alles in Sao Paulo. Het was een van de meest bizarre races van het afgelopen jaar. Ja, wat gebeurde er nog meer? Veel nou, uitvallers? Nico Hulkenberg bijvoorbeeld, dat is toch niet de man die je verwacht dat hij een race kan winnen. Hij reed een aantal ronden aan de leiding, eh, raakte hij wel weer kwijt aan Hamilton, ging toen in de aanval en tikte Hamilton eraf. Kreeg ervoor een drive-foot penalty. Maar we hadden bijna de eerste zegen voor een Force India-coureur eh, gezien. En zo waren er nog wel meer mensen die tegen elkaar eh, aanreden en eh, zich vergisten met eh, de omstandigheden. Want ik zei al, het was eh, af en toe nat, dan weer eh, droog. Dus eh, ja, eh, gebeurde van alles in Sao Paulo en een mooi slot van een toch ja. sowieso al een leuk seizoen. Ja, maar was deze race dan niet gewoon echt het hoogtepunt van uh, dit seizoen? Uh, uiteindelijk wel, want als ja? het uiteindelijk beslist moet worden in de laatste race van het seizoen, dan is het sowieso natuurlijk het, uh, het hoogtepunt. Maar we hebben meerdere mooie Grand Prix gezien. Wat ja, uh, blijf je bij, als je even snel terugdenkt? Uh, maar wat mij bijblijft, was vooral het bizarre begin met zeven verschillende winnaars in uh, de eerste ja. zeven races. Nou, dat, dat hadden we nog nooit meegemaakt in de formule. En er kwam later nog Kimi Rijko ook nog bij als, uh, als achtste. Dus het was in het begin van het seizoen kon eigenlijk alles uh, kon iedereen wereldkampioen worden. Uh, met bijvoorbeeld Nico Rosberg en Pastor Maldonado als winnaars uh -huh. van Grand Prix. In de tweede helft van het seizoen kwam eigenlijk de omkeer. Uh, Alonso had twee keer de pech dat hij van de baan werd uh, getikt in races... waarin hij misschien wel op podium had kunnen eindigen. En op dat moment begon eigenlijk uh, Sebastian Vettel... een beetje zijn kampioensvorm van uh, vorig jaar terug te pakken. Dat komt ook door de auto's. Ze gingen technisch wat, wat veranderd aan de wagen... waardoor hij gewoon uh, sneller werd. En uh, ja, toen kwam er een hele mooie reeks van uh, vier overwinningen... voor Sebastian Vettel. Waarmee hij ineens een achterstand van 44 punten... die hij had op Alonso omzette in een voorsprong met van 13 punten... aan het begin van de laatste race. Ja. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een... Uh, Twee verhalen. Het begin van het seizoen uh, kon alles. En daarna was het toch wel een beetje de Sebastian Vettel show. En uh, dus ook een terecht uh, winnaar van het wereldkampioenschap? Uiteindelijk wel. Als je bedoel gewoon, uh, gewoon bovenaan staat aan het eind van de rit heb je het gewoon... Uh, maar is hij ook de beste coureur? Kun je dat zeggen? Ja, er is veel discussie over. Er zijn uh, mensen die zeggen van... Uh, je bent pas echt een goede coureur als je met... Meerdere team wereldkampioen bent geworden. Nou, hij heeft het alleen tot nu toe met Red Bull gedaan. Hij is echt een Red Bull uh, protégé. Uh, de veilige moederschoot van Red Bull. En hij heeft de luxe dat hij in een auto rijdt die door de beste ontwerper, Edry Newey, is uh, ontworpen. Dus ja, dat maakt het wel meteen een stuk makkelijker om, uh, om kampioen te worden. En daarmee zeggen ook mensen: van... ja, uh, uh, zet met anders in die auto en die flikt het ook. Nou, we zien aan Mark Webber dat het dus niet zo is. Dus ik vind het toch altijd een goed, corona. Vergeet niet, Vettel, jongste Paul sitter ooit, jongste Grand Prix-winnaar ooit, jongste wereldkampioen ooit. En nu is hij ook de jongste met drie wereldtitels. Dat zegt wel rij. iets dus hè, over Het een is coureur. geen om het zo maar eens even te zeggen. Nee. Nee, drie, drie titels op een rij. Uh, wie kan zich nu spiegelen? Nou, er is een uh, wat namen. mooi indrukwekkend rijtje wat dat betreft. Schumacher zeven keer. Fangio uh, vijf keer. Maar drie wereldtitels voor Jack Brabham, Jackie Stewart, Nicky Lauda... Nelson Piquet en niemand minder dan Ed Senna. Dus hij staat in een aardig rijtje. Ja. Ja. Um, dan was er uh, vandaag ook, uh, behalve het kampioenschap van Vettel... het afscheid van zijn landgenoot Michael Schumacher. Ja, die liet Vettel nog even uh, voorbij. Uh, eigenlijk een beetje mooie. Vond ik wel troon, uh, troonwisseling, symbolisch. Uh, Schumacher lag uh, zesde en uh, gaf die plek aan, uh, aan Vettel, die uiteindelijk zesde werd in de race. Ja, Schumacher, um, hij werd één keer uh, derde dit seizoen in die comeback die hij heeft gemaakt. In drie seizoenen één podium plek. Dat is misschien toch een wat uh, karige oogst voor een zevenvoudig uh, wereldkampioen. Maar, uh... Dat zegt toch ook wel iets over dat het een, een heel technische sport is qua auto. Want dat uh, ja. is toch een van de betere coureurs die er, die er zijn, toch? Zeker, maar in de tijd dat hij met Ferrari de ene na de andere wereldtitel won... was er sprake van een bandenoorlog waarbij Bridgestone alle kaarten op Schumacher zette. Nu rijdt iedereen met dezelfde banden. Dat is dus een hele belangrijke factor die voor Schumacher dus echt wezenlijk anders is. Okay. En de auto is ook niet meer helemaal speciaal voor hem gebouwd zoals bij Ferrari. Ik bedoel, ook Rosberg moet er mee racen en is gewoon een goede talentvolle coureur. Dus daar doen ze ook een compromis. Um, wat dat betreft, er worden natuurlijk in de seizoen weer aanpassingen gedaan aan auto's. Er komen nieuwe veiligheidsmaatregelen bij. Um, gezien die, die zeven verschillende winnaars aan, aan het begin van het seizoen... betekent dat dat er een nivellering is voor wat betreft de techniek qua auto's? Ja, de regels zijn uh, al een aantal jaren wat dat betreft een beetje uh, stabiel. Dat is ook volgend jaar het geval. Dus uh, teams komen in dat opzicht uh, dichter bij elkaar. En... Mocht een van de teams, en dat is dit jaar dus niet zo'n uh, grote voorsprong hebben... zoals Red Bull uh, vorig jaar, nou, dan komt er altijd alweer een, een race, regelwijziging... waarbij uh, een speciaal onderdeel op die auto verboden wordt. Zo werkt het nou eenmaal in de Formule 1. Men probeert het toch zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Hè. De dominantie die we met Schumacher hebben gezien... Ja, dat wil je niet nog eens meemaken. Dus klopte, want ja, Vettel moest er gewoon diep voor gaan uh, dit ja, jaar. Maar wordt de autosportliefhebber daar blij van? Van, van die nivellering? Uh, ik denk het wel. Nou zou ik zou zelf nog wel veel meer uh, inhaalmanoeuvres willen zien op een echte manier. Ze gebruiken nou die beweegbare achtervleugel. Die mag je openzetten op het rechterstuk. Dan krijg je extra pk's in. dan kun je er voorbij. Dat is een beetje een kunstmatige manier van, uh, van inhalen. Maar ja, zolang er allemaal vleugels en, en, en, en ditjes en datjes op die auto zitten... Blijf je dat probleem gewoon, uh, gewoon houden. Maar goed, uh, ook kunstmatige spanning is uh, spanning, om het, uh, om het zo maar oh, te ja. zeggen. Uh, 17 maart, eerst volgende race in Australië. Ja. gaat er dan weer veel veranderen? Nou, er komt één Grand Prix bij, in New Jersey, als het allemaal doorgaat. En we raken de grote prijs in Europa in Valencia kwijt. Voor de rest hmm. blijft het gewoon weer een overvolle kalender, kalender met uh, 20 races. Technisch uh, blijven zij dus eigenlijk al de regels uh, uh, behoorlijk stabiel. Dus. Op, in dat opzicht gaat het niet zo heel veel veranderen. Het is meer dat een aantal uh, coureurs van, ja. uh, van Rensdal gaat veranderen. Nou ja, de grootste transfer was natuurlijk uh, Lewis Hamilton... die naar Mercedes gaat. Al, ja, die zal misschien nog eens een paar keer uh, nadenken uh, over die beslissing. Want uh, hij had de laatste race van het seizoen kunnen winnen. Uh, deze ook. Hè, werd door Hülkenberg van de baan getikt uiteindelijk. Maar uh, ja, die gaat bij Mercedes rijden. Nou, ja, we weten wat Schumacher en Rosberg mm -hmm. ermee gedaan hebben de afgelopen drie jaar. Dat is niet zo heel, uh, heel geweldig allemaal. Dus een stap voor het geld? Ja, zeker. En hij was gewoon toch wel toe aan een nieuwe omgeving... Waarbij die die wat meer vrijheid uh, krijgt. Nou, hij is uh, de, de belangrijkste transfer geweest. Dan gaat Sergio Perez van Sauber naar, uh, naar McLaren. Dat was zijn plek. En Ik denk dat het wel eens een, uh, een miskoop kon, uh, kon zijn voor uh, McLaren. Want uh, goed, ze hebben het geld van zijn sponsor Telmex... natuurlijk ook wel hard nodig in deze tijden. Maar uh, sinds uh, die transfer bekend is, heeft hij uh, nog maar één puntje weten te vergaren. Uh, Peres, en heeft hij een paar uh, ja, echt slechte races gereden, vind ik. Dus dan moeten we nog uh, gaan zien of dat wel zo'n succes geworden Hulkenberg, de man die vandaag gaat kunnen winnen, gaat dan vervolgens weer van uh, uh, Force India naar Sauber op het plekje van, uh, van Perez. En daar komt Gutierrez uh, bij. Dat zijn eigenlijk wel een beetje de belangrijkste, belangrijkste transfers. En in dan de achterhoede teams moeten we nog even kijken wie daar precies uh, de plekjes ja. gaat, uh, gaat opvullen. En dan komen deze week het nieuws uh, dat er een Nederland ja. uh, mee gaat doen in de Formule 1, al heeft hij geen vast stoeltje. Robin Frijns. Nou, hij heeft wel een vast stoeltje. Hij wordt de vaste uh, test- en reserverijder voor okay. het team van uh, Sauber. Dat is een groot talent. 21 jaar. Hij heeft drie keer achter elkaar in de klas waarin hij reed is die kampioen geworden. Formule uh, uh, BMW, Formule Renault 2.0 en de Nissan uh, World Series. Of uh, Nissan, de Renault World Series. Ja, dat is knap. Hij heeft zich echt, uh, gewoon puur op zijn talent heeft hij zich uh, laten zien. En krijgt nu de kans bij Sauber om in de luwte, uh, zoals ze mooi heet, uh, te rijpen. Dus ja. dat is voor hem eigenlijk de best denkbare plek. Uh, ja, en nummer twee is Guido van der Garde. Die neemt uh, behoorlijk wat budget mee. heeft een rijke schoonvader in Marcel Boekhoorn... en een belangrijke sponsor in McGregor. En met dat budget hopen ze een plekje te kunnen krijgen... bij het team van, uh, van Caterham, dat uh, Charles Pieck al getekend heeft. dus uh, ja, met die, een geluk... misschien, uh, die mag misschien ook uh, gaan racen. Ja, die daguurs. gaat er ook echt racen. Die was uh, dit jaar een beetje de, de, de reservecoureur bij het team van Caterham. Hij nee. heeft een aantal vrijdagochten mogen rijden. Nou, daar neemt hij geen genoegen meer mee. Hij wil races rijden en heeft als een kaart... eigenlijk een beetje op het team van, uh, van Caterham gezet. En wat kunnen we dan verwachten? Maar ga je ja, dan rondrijden? Wat kun je daar verwachten? Dan rijd je gewoon, rijd je gewoon in de Achterhoede... en kun je op een, een krankzinnige dag zoals vandaag... kun je ja. misschien nog net top 10 halen als het een beetje mee zit. Maar meer moet er ook niet verwachten. Maar ja, het is natuurlijk de droom van een, van een jongen... om ooit in de Formule 1 te rijden. Neem hem een stad kwalijk ook al. Moet hij daar misschien een hoop geld voor meenemen... met behulp van sponsors. Maar uh, ja, ik ontzeg uh, niemand uh, zijn droom. En Ook Guido nee. van der Garde niet. Oké, okay, Ronald. Ronald van Dam, dank je wel. Ze werd Olympisch kampioen, zoals de beste van de wereld, in het veld en op de weg. Alle reden dus voor Marianne Vos om de teugels te laten vieren... na een ongekend succesvol wielerjaar. Vandaag maakte ze in Gieten haar entree als veldreister En GioLippus was erbij. Marianne, hier op de rollen... zijn dit nou de eerste echte meters weer op de crossfit? Nee, ik heb van de week een keer op de crossfit gezeten. Dus uh, had er wel een keer op gezeten. En uh, nou ja, en natuurlijk hier de parcoursverkenning in Gieten gedaan. Maar ja, of dat ik... Uh, nou echt al helemaal gewend gaan zijn, dat uh, is nu even de vraag. Je ziet er behoorlijk bruin uit, dat betekent dat je toch even lekker weg bent geweest? Ja, ja ik ben uh, veel te bruin voor het crossseizoen eigenlijk. Ja. Bikinibruin uh, eigenlijk. Maar ja, goed. Ik heb er wel weer zin in om gewoon lekker het veld in te gaan. Hè? Dus, uh... Een keer is het vakantie ook wel mooi geweest. Vriendelijk bezoek aan de vrouw om zich te wel en met daar onder andere bij in dat grote veld, dames en heren Marianne Vos. Vandaag present hier in Gieten. Ja, ze is terug van de Olympische Spelen, de wereldkampioenschappen en dan vandaag terug in het veld, dames en heren Marianne Vos. Henk Vos, is dat nou weer gewoon het oude ritme vandaag, voor het ja. eerst? <laughs> ja, voor het eerst wel, ja. In het ritme zien te komen, laat ik het zo zeggen. Het is weer even wennen natuurlijk. Want na de Olympische Spullen is zo'n enorme boost geworden van publiciteit. Van, ja, noem maar op. Ja, onvoorstelbaar. is Ben je blij dat het dan gewoon weer begonnen is? Ik vind het wel leuk, ja. Ik kijk er wel naar uit. Want, uh, het, ja, het altijd... Uh, een reunie van, weet ik het wel, aan mijn tegenkant. Het is altijd moeilijk om te beginnen als je een hele tijd niets gedaan hebt. En dan weer het koude veld in moeten. Maar ze deed het, ze was er, ze is er weer. En ze gaat ongetwijfeld dit jaar nog veel van haar laten horen. Het begint dus met een tweede plaats. Marianne Vos. Marianne, dit is weer de gewone routine, de handtekeningen na afloop. Ja, ja. Ik heb er een hoop gezet de afgelopen tijd. Maar ja. Ik wou net zeggen, want dat is niet iets wat jij gemist hebt. Want dat is gewoon doorgegaan, denk ik. Ja, ja, dat, uh, dat zeker. Kijk, De wedstrijden heb ik wel even uitgekregen, maar uh, ja, de handtekeningen en de foto's, dat is de, uh, gewoon, of nou, ja, gewoon doorgegaan. Dat uh, had naast, naar Londen zo'n vlucht gekregen, dus daar, uh, daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Maar het is hier bij een wedstrijd wel weer wat anders natuurlijk en ook wel weer uh, vertrouwd. Sanne Kant is de Belgisch kampioen. Sanne, hoe is het dat de wereldkampioen weer terug is in het veld? Ja, dat is super, hè? Dat maakt uh, een grote strijd, dus... Uh, ze hoort er gewoon bij. We, we hebben ze nodig in het veld. Dus, uh, als, uh, als Marianne er is, moet we er altijd rekening mee houden. Dus, uh, vandaag in haar eerste wedstrijd was echt heel lastig. Maar ik zie dat ze toch uh, tot in de laatste ronde kan meestrijden voor, voor de eerste plaats. Maar het is vandaag is dan toch gebleken dat ze, dat ze, on, nee, dat ze klopbaar is. Dus, uh, dat is mooi nieuws voor jullie. Ja, ik denk het wel. Natuurlijk het is, het is, ja, zij moet ze er nog in komen en ze moet zo het juiste gevoel terugkrijgen. Dus de volgende wedstrijd zal het wel, uh, wel wat anders zijn.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 Denk, ja, ja. Het is weer begonnen. Marianne Vos. Het is weer begonnen, ook voor haar. We zijn benieuwd wat ze presteert het komend seizoen in het veld. En natuurlijk op de weg. En ze gaat ook nog de mountainbike ter hand nemen. Goed, het Europese golfseizoen zit erop. Op het afsluitende toernooi in Dubai maakte Joost Luiten veel indruk. Hij begon aan de slotdag als vijfde in de stand. En sloeg vervolgens een hole-in-one. Joost, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je dat beleefd? Een hole-in-one. Ja, nou, dat was op dat moment dat je die olieman laat, is het natuurlijk even feest en vreugde. En uh, ja, daarna moet je ook gelijk weer verder naar, uh, naar de volgende hol. Maar op dat moment is het natuurlijk altijd leuk in de olieman. Blijf het onder. Maar dan moet je dus met je benen op de grond blijven staan. Dat lijkt me heel moeilijk. Nou ja, goed. Het is even juichen en even uh, ervan genieten. En dan de volgende hol proberen gelijk weer de concentratie te pakken. Maar ja... Ja, ik had er op zich voor mijn gevoel geen problemen mee. Vaak zie je uh, op televisie dan zijn auto staan. Die krijg je dan als je een hole-in-one uh, uh, slaat. Krijg je die ook? Nee, er stond op, op deze hole helaas geen, uh, geen auto. Die stond op hole 17 deze keer. Uh, ik kreeg uh, een weekend uh, verzorgd in het Atlantis Hotel hier, uh, hier op de Palm. Uh, dus dat is ook leuk. Ook niet vervelend. Uh, het is niet je eerste hole-in-one, geloof ik. Nee, nee, nee. Ik had in 2007 in zuid afrika een kokenolingland en die leverde me wel een auto op. Kijk, ach ja, je, kan, je hoeft niet zoveel auto's te hebben. Maar goed, al eh, met nee. al een prachtige opsteker. Daarna ging het toch een beetje mis, of niet? Ja, daarna had ik, uh, had ik wat problemen. Vooral met mijn eisjes naar de vlaggen. waren gewoon eigenlijk niet zuiver genoeg. En uh, ja, nou, daar maakte ik een paar fouten waardoor ik tegen een paar bogies aanliep. En uh, ja, helaas heb ik, euh, heb ik na die honingwon die lijn niet door kunnen trekken, nee. nee. Heb je daar een verklaring voor? Uh, nee, nee. Mijn eisen waren niet scherp genoeg. Uh, ja, goed. Uh, dat heb je wel Ik sloeg een paar keer op de verkeerde plekken. Gewoon waar je eigenlijk niet moet zijn. En uh, ja, dan kom je in de problemen. Ja. En uh, ja, goed. Dat, dat heb je Dat is wel een mooie kans namelijk om je in de top 10 te spelen natuurlijk vandaag. Ja, nou ja, goed, ja. als je vijf staat met nog één dag te spelen... dan, uh, dan hoop je die positie te ja. beter of vast te houden. Maar goed, ja, uh, dat zat er helaas vandaag niet in. En uh, ja, dat is golf. Nou, ik keek even op je website. Daar, daar schrijf je op, het was weer niet mijn zondag. Uh, heb je een verklaring voor dat het op zondag uh, vaak wat minder gaat? Nou, goed. Ja, kijk, het, het valt het meest op op zondag. Als je dan na drie dagen er goed bij staat... en je speelt op zondag niet goed, dan valt het extra op. Maar ik heb ook weken gehad dat ik... Uh, dat ik bijvoorbeeld op de tweede of derde dag niet mijn dag had. En ja, dan doe je ook niet mee voor de overwinning op zondag. Uh, alleen ja, als je dan maar drie dagen bovenin meestaat, dan hoop je het af te maken op zondag. En dat gebeurt dan niet. Dus dan valt dat extra op. Alleen het verhaal is meer dit jaar dat ik mm, drie rondes, niet uh, of geen vier rondes goed heb kunnen spelen. Dat er altijd één ronde tussen zat die niet goed genoeg was. En of dat nou de derde, of eerste of, of tweede of laatste ronde was, dat maakt niet zoveel uit. Maar het was nog geen enkele vier rondes goed. Dus ja, dat is iets waar je aan gaat werken voor volgend seizoen. Ja, of kan je daaraan werken, überhaupt? Nou goed, ja, je moet er ook niet al te grote probleem van maken. Ik speel op dit moment nog niet, nog niet goed genoeg. Uh, ik ben nog niet constant genoeg en ik, uh, ik denk dat dat met een stukje vorm te maken heeft. Uh, ik stond natuurlijk wel vijfde na drie dagen, maar voor mijn gevoel stond ik niet super goed te spelen. Uh, dus ik moet gewoon wat beter in vorm komen. Ik moet misschien uh, fysiek wat sterker en wat fitter worden... zodat ik, uh, zodat ik het langer vol kan houden. En uh, ja, op dat soort manieren, manieren ben je mee bezig. Ja, dus dat is dan ook het grote doel voor volgend seizoen? Uh, steadier worden? Ja, ja, absoluut. Dat is het grote, grote doel. En uh, vooral fysiek ook sterker worden. Dat is uh, belangrijk. Al met al, uh, 7 ton aan prijs, geld, uh, las ik heb je overgehouden aan dit seizoen. Uh, kan je er toch tevreden over zijn? Nou goed, kijk, het uh, geld is altijd lekker. Maar goed, ja, je wil als sporter wil je het uh, zo, zo hoog mogelijk eindigen. En uh, voor mijn gevoel heb ik dit jaar uh, te veel laten liggen. Ja. Uh, en dan uh, eindig je op de 44ste plek op de Order of Merit. Dus op de ranglijst. In plaats van uh, eigenlijk een top 30. Uh, plaats waar ik eigenlijk op had gehoopt. Maar goed, dat uh, gaan we volgend jaar nog weer proberen. Nu eerst even vakantie? Nou ja, ik, uh, ik heb nu even zes weken geen toernooien. Maar ik ga hard aan het. Uh, aan het fysieke gedeelte werken en, en aan een paar onderdelen van mijn spel. En dan ga ik half januari weer uh, beginnen met toernooien. Oké, okay, we houden je in de gaten. Joost, dankjewel. Dankjewel. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar, hoi hoi. Joost luiten, was dat vanuit Dubai. Nu tijd voor schaatsen. Kolonda was dit weekend de decor voor de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. In de Russische stad boekten de Nederlandse schaatsers vier zegers. En opmerkelijk, vandaag was de overwinning van Koeverweij op de 1500 meter... Het uh, was andermaal succes voor de sponsorloze schaatsploeg van coach Jan van Veen. Verwij reageerde bescheiden op zijn prestatie. Nou, het was een uh, mooie solide race. En, uh, ja, ik heb gewoon 15 uh, gehad en dit was gewoon mijn derde goede. En vorige week was het gewoon uh, ja, een slechte rit. En dat resulteerde in slechte staat. En nu rij ik weer een, uh, voor mij doen uh, een redelijk goede race. Nog geen uit Zo redelijk? Nou, het voelde gewoon uh, niet als een uitschieter. En uh, dat ik nog niet helemaal mijn krachten kwijt kwam. Maar ja, het was goed genoeg om hier te winnen. Ja, geen uitschieter. Maar hoe vaak heb jij een World Cup op 1500 meter gewonnen? Ja, niet. Dus uh, ik mag tevreden zijn. Maar nou, dan is dat toch een uitschieter? Zeker weten. En uh, ik krijg wel een goed voorseizoen. Dus dan is dit wel uh, ja, bevredigend. Nou, dus Koen Verwij, winnaar van de 1500 meter. We praten over het schaatsweekend na met Sebastian Timmermans. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. Sorry. Uh, ja, hij doet er wat bescheiden over. Maar het is toch een ja. belangrijke overwinning voor Verwij. Ja, hij gaat door een barrière heen. Want zoals we hoorden, had hij nog nooit een, een individuele afstand gewonnen. in wereldbekerverband. Wel met ploegachtervolgingen. Maar ja, dit is toch het echte werk om het zomaar even te, doen, te noemen. Dus, dus dat, dat doet hij heel goed in een uitstekende tijd. 1,45, 56. 12 uh, man binnen een seconde van elkaar. De top 12 uh, binnen een seconde. Dus dat geeft ook wel aan hoe uh, goed het was bezet in de breedte. Uiteindelijk die top. Uh, de wereldkampioen deed gewoon mee. Danny Morrison. Davis deed gewoon mee. Al maakte hij wel zijn entree natuurlijk na die liesblessure. Mm -hmm. Maar het was gewoon een goede rit van, uh, van Koen Verweij. Hij reed tegen Kjeld Nuis. En daar had hij eigenlijk de ideale tegenstander uh, aan. Want Verweij die kan altijd heel goed zeg maar echt knokken tegen een tegenstander. Dat deed hij vandaag heel goed. Uh, Nuis viel trouwens tegen, wordt achtste. En heeft uh, laten weten dat hij niet volgens week naar Astana gaat. Daar rijdt hij dus niet. Hm. heeft hij zich voor afgemeld. Um, nee, maar voor Verwij is dit echt weer een, een stap in zijn carrière. Hij werd bijna Nederlands kampioen, maar moest die titel inleveren... Uh, omdat hij een uh, fout had gemaakt op de wissel. Werd wel aangewezen en toen zeiden sommige criticasters... en daar was ik eerlijk gezegd ook eentje van... van ja, de KNSB wil winnaars meenemen... maar wat heeft Verwij dan gewonnen op de 1500 meter in zijn carrière? Nou, hij uh, heeft nu de criticasters de mond gesnoerd. Het gelijk van uh, de schaatsbond. Dus Precies. vorige week al, Maurice, vriend... Uh, deze week verwij, de ploeg van Jan van Veen. Ja, dat uh, verbaast het jou nou ook hoe zij presteren? Ja, dat, dat verbaast me wel. Uh, wat, wat je vaak krijgt. Ze hadden het uh, heel erg gezet op uh, de NK-afstanden. Dat, dat gaf uh, Jan van Veen ook aan voor dat, uh, de week voor dat NK. Ja. Uh, twee weken geleden was dat. Uh, daar moest gepiekt worden, daar moest uh, geoogst worden... daar moesten de tickets worden behaald voor de Wereldbeker. Daar moest ook een sponsor worden weer voor Daar moest op die manier inderdaad ja. worden geprobeerd om een sponsor binnen te halen. En dan zie je toch vaak dat dan twee weken later... die eerste piek er wel af is, dat de prestaties ietsje minder worden. Maar dat zie je niet bij deze ploeg. Want ja. uh, nou ja, Maries Vriend wordt vandaag zesde, maar reed helemaal niet verkeerd. Uh, Marit Leenstra heeft dit weekend weer een overwinning toegevoegd aan haar palmarès op de 1500 meter. Uh, dus het gaat gewoon nog steeds hartstikke goed met die ploeg. En ja, dat verbaast mij wel. Ja, maar kun je het ook verklaren, dat succes? Of? Nou ja, blijkbaar is Jan van Veen gewoon een hele goede trainer. Ja. Uh, is, nou ja, het is niet voor niets natuurlijk dat uh, Marit Leenstra en ook Koen Verwij hebben gezegd... Uh, luister, wij hebben hele goede ervaringen met Jan van Veen. Uh, we hebben dan geen sponsor, we moeten het met privé-sponsoren en ons zakgeld doen. Uh, en ons spaargeld, maar wij blijven Jan van Veen trouw. En daar zit dus toch een hele goede reden achter. Want ja. uh, hij is gewoon blijkbaar echt een hele goede coach. Maar ja, er moet wel een moment komen dat er een sponsor gaat komen natuurlijk. Want uh, het houdt een keer op uh, je eigen spaargeld inleggen. Om zo het seizoen te kunnen volmaken. Het kan en niet die sponsor is er nog steeds niet. Nee. Het kan niet lang meer duren zou je zeggen. Dan even kort nog even TVM. Uh, Kramer wint opnieuw 5 kilometer. Is TVM eigenlijk tevreden over de start van het seizoen? Uh, nou, voor wat betreft Kramer kunnen ze meer dan tevreden zijn. Want dat ja. hadden we na die rugblessure helemaal niet verwacht. Dat hij drie weken op rij wint. Uh, Jan Blokhuizen uh, rijdt ook goed. Zat dicht op Kramer. Wordt tweede op de vijf kilometer. Maar als je dan verder kijkt. Irene Wust is ziek. Uh, heeft na de drie kilometer vorige week in Heerenveen niet meer internationaal gereden. Linda de Vries wisselvallig. wordt de Vries geblesseerd. Dus het komt wel echt aan op Kramer en, uh, en Jan Blokhuizen. Dus zij mogen nog niet zo tevreden zijn als Jan van Veen Ja, staan. Dan uh, nog een primeur. Eerste podiumplek voor Marije Joling bij een weer. De hele wedstrijd. Op de drie kilometer eindigde ze als derde achter de gevestigde namen Pechstein en Sablikova. Haar tijd was een dik persoonlijk record. Tot grote verbazing van Joling zelf. Ja, echt, uh, echt niet normaal. Ik wist dat ik op het enkel afstand reed mijn PR van Fino 8. Of mijn PR die toen stond. En uh, ik wist dat dat geen goede race was. Dus dat had ik al Maar Fino 3. Dat had ik echt echt nog niet durven dromen. En was dit een hele goede race? Dit was een, voor mij een hele goede race, want ik hield hem want normaal dan denk ik bij de laatste twee van... oké, okay, nu moet je gaan en nu gas erop, maar juist dan gaat het bij mij juist mis. Dus uh, nu dacht ik van, nou, schaats maar gewoon rustig door en dan, dan zien we wel hoe dit loopt. En ja, dit bleef gewoon vlak, het, gewoon goed, goed blijven schaatsen echt. Heel gaaf. Heel gaaf. Marije Joling op de 3 kilometer. Uh, gisteren leent je zei het al, won de 1500 meter. Gaat goed met de vrouwen, of niet? Ja, het, uh, dat, dat gaat inderdaad goed. Uh, ja, Joling die rijdt persoonlijk record naar persoonlijk record. Maar uh, behalve zij, ook Diana Valkenburg... zat vandaag binnen de 2 seconden van winnares Claudia Perstijn. Uh, dat is wel eens anders geweest. En de Nederlandse vrouwen zitten op de 3 kilometer... Uh, dichter bij Perstijn, Sablikova en Beckert... dichter bij de top... dan dat ze de laatste jaren hebben gezeten. Uh, volgende week in Astana staat er 5 kilometer... ...voor het eerst internationaal dit seizoen op het programma. Dus uh, dat, is ook niet, uh, dat is ook een afstand waarop het uh, de laatste jaren... Uh, ...nooit lukte voor de Nederlandse vrouwen. Dus kijken hoe dat uh, dan gaat. Maar uh, het is hoopgevend, ook met het oog toch een beetje op het allrounder... ...wat natuurlijk in deel 2 van het seizoen weer terugkomt. Ja. Uh, uh, is, zijn de prestaties van de Nederlandse vrouw op de 3 kilometer uh, hoopgevend? Oké, okay, Sebastian, dankjewel. je wel. Timmerman was dat. Dan door naar Engeland gaan we weer praten over voetbal. Topper was het al op voorhand... Maar door alle ontwikkelingen van de afgelopen week... kwam Chelsea, Manchester City, nog meer in de belangstelling te staan. Het was de eerste wedstrijd immers... met uh, Rafael Benitez en Boudewijn Zenden op de bank van Chelsea. Uh, ze hebben de taak overgenomen van Roberto Di Matteo. Die werd afgelopen week ontslagen, ontslagen. Arjan van der Horst in Londen. Benitez-effect, was er Ai. er? Nee, niet echt. We zagen heel tam Chelsea uh, vandaag. Een hele matige wedstrijd. Die kwam eigenlijk nooit echt tot leven... Chelsea had ook volgens mij wel het geluk dat Manchester City ook niet echt uh, een beste dag had. Moet ik wel zeggen dat het weer niet echt mee zat. Het regende pijpenstelen in Londen, dus uh, dat hielp niet echt uh, aan het spel. Enige positieve voor Chelsea misschien is dat ze geen tegendoelpunten hadden. Want dat ja. was echt een probleem aan het worden voor Chelsea dit seizoen. Zelden hielden ze de nul. En dat was een van de belangrijkste opdrachten van Benitez... Uh, en het is ook zijn kracht, hè, dat weten we van Liverpool... om die defensie weer een beetje op orde te krijgen. Hoe werd hij ontvangen daar, op Stamford Bridge? Extreem vijandig. Ja. Uh, vanaf het begin werd hij uitgejaard door zijn eigen publiek. Veel gefluit, veel boegeroep. Fans die spandoeken hadden meegenomen. Benitez out of we remember. Want niet vergeten, hè, dat is nog heel veel oud zeer... tussen Chelsea en de voormalige coach van Liverpool. Want in zijn tijd bij Liverpool heeft hij vaak laaddunkende opmerkingen gemaakt over Chelsea. Dat zijn ze niet vergeten op de bridge. En dan speelt ook nog wel mee dat Di Matteo... die tot afgelopen woensdag nog aan het was, mateloos populair was bij de Chelsea-fans. Was ook echt een Chelsea-man natuurlijk. Mm -hmm. Veel Chelsea-fans zijn woedend... dat hij op die manier is ontslagen door Roman Abramovic. Mm -hmm. Totdat de resultaten wellicht komen, dan zal alles wel weer anders zijn... Um... Nog meer wedstrijden. opvallende wedstrijd vandaag. Swansea City, Liverpool 0-0 en Liverpool, als ik goed kijk, 11e. Ja, ja, Swansea staat hoger dan Liverpool. En dan maakt het extra pijnlijk juist ook voor Brandon Rogers... die deze zomer coach werd van Liverpool... vorig seizoen nog coach was bij Swansea. Hij verloor de punten tegen zijn oude club. Ja, het wordt toch wel eens een van de kleine jongens gezien van de Premier League... Ja, wat is er nog over van Liverpool? Niet veel meer. Hè. Die club begint steeds meer op een gewone middenmotor te lijken. En je ziet ook de afgelopen jaren dat die kwaliteit in het team... langzaam is weggev weggevloeid. Steven Gerrard, de captain, is nog een van de weinigen die over is van dat team... dat een paar jaar geleden nog in twee Champions league finales stond. Maar ja, al die toppers van dat team, denk aan Alonso, Mascherano... Fernando Torres, allemaal zijn ze weg. Uh, alleen uh, ja, Suarez die doet het heel goed op dit moment. Maar ja, het zegt genoeg dat Liverpool zo ontzettend afhankelijk is van de Uruguayaan. En ze maakt ook een cruciale fout deze zomer om die andere aanvaller... en die Carroll uit te lenen, maar niemand ervoor in de plaats uh, terug te nemen. Ja, en zo blijft Liverpool maar doorploeteren. Oké, okay, Arjen, dankjewel. Arjen van Horst vanuit Londen in Italië... is het koplopen Juventus niet gelukt om AC Milan te verslaan. Onder het toeziend oog van Marco van Basten werd het 1-0 voor Milan. En van Basten was eerder gast in San Siro... omdat het exact 20 jaar geleden was dat hij vier keer scoorde... in de Champions League wedstrijd tegen Göteborg, weet u het nog? Goed, voorsprong van Juve op de achtervolger Inter is nog maar vier punten. En in Spanje is Barcelona verder uitgelopen. Op azi Real Madrid. Barca won met 4-0 nadat Real gisteren onderuit ging tegen Real Betis. Goed, zo direct het oog met Kees Gimbergen. Dit weekend zit erop. Eredivisie voetbal en Formule 1 maakte de sport van deze zondag. Oeh, wat een opluchting, wat een opluchting bij het uitvak van Ajax. Daar waar de supporters het liefst allemaal lasse Schöne zouden willen omhelzen, Want hij bevrijdt Ajax in Kerkrade. 2-1 is het geworden vlak voor tijd. Goeie bal, de eerste kans en het eerste doelpunt. Doelpunt voor BSC en het is Timothy de Rijk. ...die scoort. Tony Filena brengt de band in elkaar. Zet Feyenoord op 1-0. Ja, er wordt flink gefloten. Een Fluitkos voor FC Twente... ...het kan niet hard genoeg zijn. Zou je daar cynisch aan kunnen toevoegen? Wat een mogelijkheid en een kans, mag je wel zeggen, voor Wilfried Bodie. Dan komt hij denk ik tegelijk maken. Nee zegt. nu dan misschien. Ja, Af is de man als Reniers weers van 5 meter nog op losgeschiet. schiet. En de schot van Schaarke, 2-0 voor Feyenoord. 88ste minuut. Een fantastische paas ging eraan vooraf van Theo Jansen richting Reis. Reis kopte de bal richting Bodie. Reniers voor Benson op rechts buiten gekomen bij Zwolle. Dat moet aanvallen en er komt een penalty, ja. En nu is het wel duidelijk dat Feyenoord met drie punten, gaat afreizen richting Rotterdam, Rubenschaken. Is het nog steeds spannend of is het ongeveer wel eens een beetje beslist? Nee, nee, nee. Het is, is halverwege de race en het is nog steeds spannend. De vraag was, kansen al iets? Jazeker, Sebastian Vettel is de 2012 Formula 1 world champion. He is the youngest ever. Dan zegt Neehuis, het is over.